En Els Wielernacht. Met Anne de Jong en Nathalie Hogeveen. Welkom terug. Goeienacht. Deze hele nacht staat op Radio 1 in het teken van de fiets. Samen met Leo Aquina en Pieter van der Meer van Wielerblog Het koers bespreken we al het mooiste dat het wielrennen en de Tour de France ons te bieden heeft. Dit uur gaan we het hebben over wielrennen en de literatuur. Bellen we met de broer van de moedigste renner van het peloton. Maar uh, beginnen we met uh, de weg van een topsporter met suikerziekte. De Nederlandse media kunnen deze dagen niet genoeg krijgen van onze jongens in de Tour de France. Toch zijn er op dit moment buiten Frankrijk nog genoeg andere Nederlandse renners te vinden. De Nederlandse, uh, Nederlander Martijn Verschoor bijvoorbeeld, die uh, maakt onderdeel uit van een bijzondere Amerikaanse wielerploeg, Novo Nordisk. Bijzonder, want de wielrenners uit deze ploeg hebben iets gemeen. Ze hebben allemaal diabetes. Martijn, goedenacht. Goedenacht. Een Nederlandse wielrenner in Amerikaanse dienst, dat is al bijzonder. Maar dan ook nog in een ploeg met allemaal diabetespatiënten. Hoe kom je daar, hoe kom je daar terecht? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Want uh, als je geen diabetes hebt, dan kom je daar niet terecht. En uh, een paar jaar geleden, ik heb al tien jaar diabetes. Ik fiets al heel lang. En uh, op een gegeven moment ga je uitvinden van hoe kan je de beste weg vinden om diabetes te krijgen. Of niet op te krijgen, sorry, ik had het al. Hoe kan je de beste weg vinden om uh, er goed mee om te gaan? En toen heb ik de ploeg een keer, die diabetes ploeg die bestond, dus al vijf jaar geleden heb ik ze een e-mail gestuurd, Gewoon om te vragen hoe zij het deden met de race, hoeveel insuline ze spoten, hoeveel suiker ze zaten tijdens de race. En zo kwamen we in contact en zo ben ik uiteindelijk voor de ploeg gaan koersen. Ja, en, en hoe moeten we de, de ploeg zien eigenlijk op professioneel gebied? Uh, we zitten op pro-continentaal niveau. Dat is zoals het hetzelfde niveau als... Uh, een ploeg als Argos vorig jaar reed. Sinds dit jaar zijn ze ProQ, dus dat is net onder die 24 andere ploegen. Dus we rijden heel veel grote koersen. En sinds dit jaar rijden we met 16 uh, diabetes in de ploeg, Die hebben we allemaal type 1. En, en kun je je met diabetes dan, kun je je dan meten met, met die andere ploegen? Ja, het is, het is lastig om het... Je moet gewoon heel veel trainen en heel veel oefenen, dus heel vaak je... Je ja, hebt een systeem, dan kan je bijvoorbeeld je suiker, dan kan je constant je suiker zien in de koers. En als je dus ziet dat de trend is dat je omhoog gaat met je suiker... dan moet je bijvoorbeeld een unit insuline bijspuiten tijdens de koers. En ja, dat is lastig, maar soms in de koers gaat het iets langzamer, dus dan zou het wel kunnen. En als de trend dus heel erg naar beneden staat, dat je op die machine af kan lezen... en dat betekent dat je heel veel moet eten om een hongerklok te voorkomen. Dat zal bij ons zo na een uur kunnen komen. Buiten dat allemaal om, is het gewoon mogelijk om uh, grote koersen te winnen en uh, alles uit te leggen. Maar in, in zo'n koers gaat het toch ook heel vaak om wie de minste tegenslag krijgt. Een, een klein virusje kan al je, bijvoorbeeld je hele Tour de Frans overhoop gooien. En dan fietsen jullie ook nog allemaal rond met uh, het idee dat je heel erg goed op je bloedsuikers moet letten constant. Ja, dat, dat, natuurlijk is altijd een klein beetje nadelig. Maar we hebben hele goede begeleiding bij onze ploeg. We rijden... Uh, ja, we rijden allemaal met de middelen om, om onze diabetes onder controle te krijgen. Maar uiteindelijk hebben we, we zijn we ook net iets beter met voeding deze koers dan andere renners. Ja, dus daar houden je... ook wel weer een klein beetje als voordeel uit. Ja, want, want hoe doe je dat? Mensen op de fiets die, die eten constant door tijdens zo'n zo koers. Kan jij bepaalde dingen wel en niet eten bijvoorbeeld? Of wat doen jullie anders dan, dan andere ploegen? Ja, normaal een diabetes eet altijd alles. Het maakt niet uit. Maar je moet altijd even nadenken wanneer je eet in, in, in een wielerwedstrijd. Als het heel langzaam gaat, dan heeft je lichaam wat minder suiker nodig dan wanneer het heel hard gaat. En daar hangt er ook vanaf hoeveel insuline je gespoten hebt. En sommige mensen hebben een pomp, andere mensen hebben een pen. En uh, ja, als ik dus zie dat ik heel hard naar beneden ga, omdat heel, dat, dat, dan heb ik gewoon suiker nodig. En Dan moet ik beslissen om heel veel cola te drinken of andere suikerhoudende drankjes of jelletjes of energierepen. En ja, je moet constant even de balans zien te vinden tussen goed zitten en niet goed zitten. Hm. Zou je ook um, naar een andere ploeg kunnen gaan? Niet dat je niet goed zit bij een Novo uh, Nordisk, maar zou je bijvoorbeeld bij de Belkin Jongens uh, ook diezelfde begeleiding moeten krijgen? Of is het zo handig om met allemaal mensen die ongeveer hetzelfde nodig hebben te zitten, dat je daar niet eens over nadenkt? Ja, het, het zal wel kunnen. Want ik heb vorig jaar ook mijn contract met drie jaar verlengd, met uh, team Novo Nordisk. Maar ik, ik zou ook gewoon in een andere ploeg passen. Alleen, ja, het is wel even belangrijk dat ze weten hoe, een, hoe ik reageer. En soms heb ik net iets, iets meer water nodig dan een ander. En, en de rest is eigenlijk allemaal zelf. Maar bij onze ploeg is alles zo goed georganiseerd en alles wordt zo goed bijgehouden en ze doen onderzoek en ze delen alle informatie met andere mensen. Dus ik zit bij deze ploeg op mijn moment uh, eerst de eerste drie jaar wel goed te de ja. Maar denk je dat het ook andere teams tegen kan houden omdat je toch extra aandacht aan jou gegeven moet worden tijdens zo'n koers ook, ook nou ja, met, met suikerziekte? Dat het andere ploegen tegenhoudt om dan ook nog die extra moeite voor jou te willen doen? Ja nee, dat zeker. Zolang ik, zolang ik geen grote koersen win, mensen kunnen kiezen uit twee renners. We kiezen waarschijnlijk eerder uit de gezonde rennen... dan uit de rennen met diabetes. En ja, wij bewijzen dus... gewoon dat we ook gewoon gezonde renners... gewoon koersen kunnen winnen en het doelhoud. Dus dat is, uh, dat is wel mooi. Maar je bent nu op trainingskamp in Italië. Wat is de volgende wedstrijd waar jouw ploeg aan mee gaat doen? Uh, de volgende wedstrijd is... Uh, de ronde van Denemarken. Die begint 1 augustus tot 5 augustus. En uh, daar staan we ook gewoon... tussen de grote ploegen aan het vertrekken. En dan moeten we laten zien dat we... Dat we goed in vorm zijn, want uh, dat is het thuiswedstrijd van ons. Dus. nou over Noordens dat komt uit Denemarken, dus dat, dat, is, dat wordt een grote krachtmeting voor ons. En wat is jullie doel dan? Uh, het doel is om uh, etappes te winnen en sowieso kort te eindigen. Zodat we niet echt een rennen voor het klassement, want we hebben wel een paar goede renners die kort kunnen eindigen in, uh, in etappes. En ons uh, ja, doel is ook gewoon om andere mensen te bereiken en te laten zien dat je wel met diabetes kan fietsen. Nou, dat is hier... En op hoog niveau van sporten. Dat is je dan bij deze geluk. Martijn van Schoor, wielrenner bij de Amerikaanse ploeg Novo Nordisk. Dank je wel. Alsjeblieft. Fietsplaat met Guus, Guus Hoogaerts. Guus Hoogaarts heeft voor ons de muziek samengesteld voor deze uitzending. En de volgende plaats is Velo Vollee van de Kids. En Guus legt uit waarom. Omdat het Nederlands is. Althans, er zitten Nederlanders in. Het is een band die nog wel een beetje actief is. In de jaren negentig... Afro pop maakte met uh, uh, West-Afrikaanse invloeden um, en Velo verlegen gaat over gestolen fietsen dat, dat is de titel uh, over een meisje wat langs op een hele mooie fiets en dat blijkt jouw fiets te zijn over, de gestolen fiets dus en uh, dat soort Afrikaanse muziek is heel zonnig en heel blij en er zit een, ook wel een soort van uh, ritme in wat heel erg uh, zich heel erg, uh, de heel erg doet denken aan fietsen dus vandaag. La vie à Amsterdam c'est belle, la ville est elle est belle. On passe à l'est, on passe à l'ouest, pédalons au bord de l'eau. Mais ce matin quand je suis sorti, je ne voyais plus ma bicyclette. J'ai regardé et j'ai crié Qui a volé? Qui a volé? Qui a volé mon vélo? Qui a volé? Qui a volé? Qui a volé mon vélo? Qui a volé? Qui a volé? Qui a volé mon vélo? Ik heb voor ik heb voor ik heb voor een mobiel. Ik viel op de grond. Ik was bang. m'a was elle souriait, je me sentais bien, mais la bicyclette était la mienne. Qui a volé mon vélo? a a a a a a a a a Quand je l'avais arrêté, je me sentais si en je ne savais plus ce que j'ai voulu. La vie est Mobile. Hello Volley van de Kids, Muziek uitgekozen door muziekjournalist Guus Hoogaarts hier in de Wielenacht op Radio 1. We gaan het zo met onze studiogasten van Het Is Koers hebben... over de Nederlanders in de Tour de France. Maar uh, om even het geheugen op te frissen is het misschien goed... om even naar een korte samenvatting te luisteren... van wat wij als Hollanders allemaal al gepresteerd hebben. Van Poppel, van Poppel, van Poppel, van Poppel, en Kittel, is wat een succes! Want ja, je moet ook op je fiets blijven zitten. Voor Argo Shimano. Ja, dit is. Ik, ik weet eigenlijk niet wat ik nu voel. Dit is. Uh, het is zo enorm voorbereid. We weten wat onze, wat onze kracht is, die sprinttrein. Ja, en dat je dan dat die uh, hier nu zo uitgevoerd ziet worden de eerste, de eerste dag. Zometeen uh, hebben we een gele trui met, uh, met team Argo Shimano erop. Ik bedoel, ja, dat is wel dat is echt een droom. To get what made for a world full of wonder. Het bleef maar 2,5 minuten en ik dacht, uh, ik probeer het gewoon. En ik zit bovenop die klim, uh, volgens mij op 20 seconden, ik zit er bijna bij. Alleen ja, ik zit alleen en in de afdaling kom ik, uh, kan ik nooit meer dicht. En dan uh, als het lukt uh, vindt iedereen het een geweldige actie en waarschijnlijk vinden ze een minuut dom. Ja, nou ja. Dan is dat maar zo. Ja, ja, ja, ja, ja, Kijk, ze gaan eraf. Ze zijn eraf. Hollermaat en dam zitten mee. Zie je? Die maar zitten in die voorste. De maak. gele trui niet. Dat Kijk, daar komt hij. Dag gele trui. Maar Mollema en zit Dam zitten mee. Vroem komt 20 minuten voor de finish bij me en die zegt: uh, Waarom rijden jullie niet meer? Ik zeg: ja, we willen ons weer mannen worden. Oh no, fuck me. De, de dus hij wist het, meen je niet? Hij wist het niet eens. Dus toen knalde hij naar voren die mannen nog een keer. Maar ja, ja, ja Dat ja, is al 40 nee, seconden ja, ja. voorsprong. Zo, ja, ik vond mij heel goed vandaag. Echt heel goed. Eigenlijk ja, de hele week al, maar dat heb ik aan jullie niet zo laten blijken. Ik denk, komt wel als, te, als het zover is of als ik echt goed ben. Oh, ik heb er nooit eerder zo af gezien, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik uh, moest van ver komen, maar ja, als je eenmaal uh, zo goed in het klassement sta, <coughs> staat, ja, dan kun je, <coughs> kun je denk ik meer pijn lijden dan anders. En, uh, ja... <coughs> ZANG day Je staat nog steeds tweede in het klassement. Ja, dat is mooi. Ja. ja daar ben ik wel blij mee. En daar gaat Bols. Dit is een moment in de Tour om niet te vergeten. Maar dan moet je zijn historie kennen. Als je toch één renner gunt op dit moment.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 Uh, u hoorde een uh, korte samenvatting met uh, wat de Nederlanders allemaal gepresteerd hebben. En wat mij dan opvalt is dat we ze veel gezien hebben, maar nog niet gewonnen. Nee, dat klopt. Ja, dat komt dus, nog. Dat, nou, dat komt nou, nog, ja, ja. Dat zeggen we al meer dan tien jaar volgens mij. Nou, ho, ho, uh, 2005 toch? zeg ik even uit mijn hoofd. 2005, maar toen had Wenning eigenlijk niet gewonnen, omdat kleurde toch nog een halve millimeter... Nee, Weding wening zat er een half millimeter voor. Oh wel. Nou, ik hoorde ja, vandaag veel, in de avondetappe maar... dat het, uh, het... was vandaag precies 175 <laughs> etappes geleden. Dus uh, dat is wel... Uh, ja. 175... Is dat... je hoort steeds meer... We zitten met drie Nederlandse ploegen in de Tour de France. Je hoort steeds meer mensen van uh, Dumoulin. Het begon bij Geesink en het eindigt nu misschien bij Dumoulin. En waarschijnlijk nog veel meer talenten die erachter zitten. En we hebben een gouden generatie. En toch winnen we... Telkens niet in de Tour de France. Nee, nou, ik denk dat we ook niet zo heel erg uh, druk op. Uh, want dat is bij Geesink, denk ik wel echt uh, fout gaan. Het kan nog goed komen. Um, maar ja, vanuit van de Rabobank uh, werd er heel veel druk op hem uh, uitgeoefend. En uh, ja, toen in 2010 toen was dat echt. Uh, ja, toen ging dat gewoon uh, ook met die druk. En uh, ja, zijn vader was toen net overleden, volgens mij. En dus dat was allemaal. Uh, was allemaal uh, naar bedoening en ja hij kon gewoon niet met die druk omgaan en dat, ja ik denk dat hij zich nu in die rol uh, van knecht voelt hij zich wel uh, heel prettig maar hij heeft al wel aangegeven ik blijf dit niet doen ik uh, wil wel weer voor mijn eigen klassement maar dan, we zitten nu toch naar de tour te kijken ook een beetje chauvinistisch we willen dat deze tour nog iemand wint het liefst natuurlijk op Alpeduess zie je hem of uh, ik zeg maar wat Wout Poels of uh, een andere misschien Nederlander toch nog uh, de, eentje winnen gewoon ja. eentje. <laughs> als er meer vragen denk, bij de, ik als denk ik dat, dat, uh, dat Laurens uh, dan toch wel de meeste kans heeft, denk ik. Ook omdat hij wat minder in het klassement staat nu. Dan uh, ja, dat is dat toch wel de grootste kans. Uh, en Wout Poels, uh, ja, misschien, ik weet niet zo goed of hij zich nu uh, uh, uh, ja, of heel erg herstelt van al die, uh, die, die, die, die zware klimmen en zo. Dit is wel de derde tourweek uh, en, en dat is voor, voor hem nu ook voor het, voor het eerst. Dat, uh... dus ja. Uh, één ding is zeker: als er, als er een Nederlander gaat winnen, dan, dan moet hij heel goed berg op kunnen, want op de Champs Élysées gaat dat niet gebeuren. Onze beste sprinter uh, die is er al uit over uh, gouden generatie en een nieuwe generatie. Danny <laughs> van Poppel. Uh, die is afgestapt op de rustdag. dus daar gaan we niet, niet van hebben. Um, Lawrence en Dam, jij zegt hij staat uh, nu wat verder in het klassement. Ik denk, ik schat toch zomaar in dat ze die niet al te veel ruimte gaan nee. geven. En dan is ook weer de vraag. als uh, misschien of... verliest hij morgen nog meer in de tijd en dan, uh... dat, zou, dat Die kans is er. En ja, dan, dan heeft hij inderdaad meer ruimte. Maar dan zijn er altijd wel weer jongens die hun vijfde plaats gaan verdedigen. En uh, dan gaan er meer mensen dan, dan alleen Chris Froome achter rijden. Want ja. in, in die laatste toerweek gaat iedereen in de top 10 voor zijn eigen plekje rijden. En uh, dan zie ik het zomaar gebeuren... dat er inderdaad ook weer anderen achter hem aan gaan rijden. Weet je? Dat de kooitje achter hem aan gaat rijden, bij wijze van spreken. Dus dat weet ik niet. Maar um, ja, Wout Poels, ik, ik, uh, ik hoop het van gans harte. Maar als ik heel eerlijk ben... Eerlijk ben en dus niet om pessimistisch te zijn... ik zie het er deze Tour niet meer van komen. Ik roep het misschien ook alleen maar omdat het dan misschien juist wel gebeurt. Oh, maar, <laughs> dat, ik, ik, geloof het, ik geloof het niet. Maar um, jij zegt Gouden Generatie... Um, dat zijn ze nog niet. Daarvoor moeten ze eerst meer winnen. Kijk, we, de, we hebben een gouden generatie gehad in de jaren tachtig. Dat was echt een, ga, een gouden generatie, want die wonen genoeg. Ik, ik was in de jaren tachtig nog niet geboren. Is het, was het toen ook zo dat de eerste heel tijd gezegd was... Ja, ze zijn zo talentvol, maar ze winnen niet? Of begonnen die wel gelijk te winnen? Oh, sorry. sorry. Het, uh, hey, ik wijs even naar Leo, want ja. ik ben ook van de jaren tachtig. Uh, dus, uh, net Leo die dan wel een, uh, een slok water moet hebben, volgens mij. Ik pak er even een slok water ja. bij. Het is wel toch emotioneel dan. Uh, heimwee, naar vroeger. Oh joh. Ik praat het wel vol, 80. jongen. Nee, ehm... Um, de vraag was water? of, uh, of die, die vorige gouden generatie van de jaren tachtig wel vroeg won. Die wonnen ook al in de jaren zeventig. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus, uh, ja, die, die, die, ja, nee. Uh, um, die, die werden minder gehyped. Want uh, En dan nou, nou ga ik zitten praten over dingen waar ik uh, ook niet zo heel, mee, heel veel meer van weet. Om, <tiek> want ik, was in de jaren zeventig, ik ben in de jaren zeventig geboren. Dus heel veel weet ik er ook niet meer van. Maar um, die ploeg van Post, die legendarische rallyploeg van Post... die is uh, in de jaren zeventig uh, ja, min of meer tot stand gekomen. Verzonnen, bij elkaar geraapt door Post... En um, het was natuurlijk niet zo dat mensen dachten... oh, daar gaat Peter Post, uh, die, die gaat met een hele hoop geld... een hele go goede ploeg maken met allerlei talenten. En dat was helemaal niet, zo. was helemaal niet zoveel geld. Er was een, een Britse fietsenfabrikant die een paar, <coughs> paar centen had... marketing wilde gaan doen in Europa. En uh, via via uh, bij Peter Post uitkwam die dat eigenlijk helemaal niet zag zitten... en die dat uiteindelijk ging doen en, uh, en daar ook nog wel best goed in bleek te zijn... En uh, zo groeide dat langzaamaan uit tot wat het werd. En, en dat werd die, die gouden generatie. Maar nu heb je een Rabobank gehad... die uh, in, de, in de jaren negentig zijn begonnen met dat plan. Eerst onder Jan Raas. Uh, er is altijd veel meer verwachtingspatroon geweest. Er is ook altijd heel veel geld naartoe gegaan. En... Uh, en, en ze hebben natuurlijk ook in het begin nogal, nog wel vrij veel gewonnen. Ook Erik Dekker, die heeft in 2000, zeg ik 2001, maar mijn hoofd, drie etappes in de Tour gewonnen. Dus toen gebeurde dat nog wel. En ja, uh, nu ligt er, ligt er dat verwachtingspatroon. Maar misschien moeten we het gewoon van die jongens die nu rijden, moeten we dat niet op dit moment al verwachten. laten we het hebben over de Tour van nu. Uh, Belkin doet het vrij goed in het, uh, in het klassement met uh, Tendam en Mollema. Kunnen we al spreken van een Belkin succes <tus> sinds die nieuwe sponsor er is, want het lijkt alsof, ze, alsof sinds, sinds dat moment alles goed gaat. Nou, dat ligt niet aan Belkin. Dat, uh, dat, dat, dat, dat kan niet. Die zijn uh, net uh, een week voor de Tour sponsor geworden, dus dat zou wel heel gemakkelijk zijn. Ja, ik denk dat Rabobank wel dat ze bij de Rabobank wel, niet toch ook wel een beetje maar, <laughs> een achterhoofd krowen. Maar meer is die verandering van sponsor, van kleur nodig geweest om die jongens een soort andere instelling en koersgevoel te geven? Nou, ik zo? denk meer het moment daarvoor, dat ze echt ja, ze hadden gewoon geen, geen sponsor, dus ze moesten wel echt gaan rijden. En nou, in het de eerste koers van het jaar hebben ze gewonnen. Tommielte slachter won de Tour Down Under. En hij vertelde mij Tommielte Slachten dat het ook wel echt voor die ploeg was. Dat echt heel belangrijk. Dat dat ze dus meteen een overwinning behaalden. En ik denk dat dat ook ja als ze dus in het Giro en was allemaal nog onzeker. Er waren wel geruchten en maar ja ze moesten echt presteren om uh, een, een, uh, ja, een, een sponsor uh, veilig te stellen. Dus ja... Dat... Ja, dat is op zich wel waar... maar ze hebben natuurlijk geen fantastisch voorjaar gereden... ondanks nee. die overwinning van Tom Miel de Slachter. En ze hebben ook in, uh, in voorgaande jaren... toen het nog Rabobank heette... ook wel in zeg maar de, de, voor, uh, uh, de voorjaarskoersen... Uh, koersen, hè, de, de Tour Down -unders en, de, en de Tour de, en de weet ik. Daar hebben ze ook vaker goed gereden... en het vervolgens in het voorjaar niet waargemaakt. Uh, dus dat, dat was niet zoveel nieuws onder de zon... Belkin is erin gekomen een week voor de Tour. Dus je kan moeilijk zeggen dat het aan hen ligt. Ik heb uh, het vorige uur ook al gepleit voor uh, Marijn Zeeman. Ik denk dat Marijn Zeeman voor een heel groot gedeelte... de drijvende kracht is achter uh, het nieuwe elan van, uh, van Belkin. of Van uh, voormalig Rabobank, uh, Blanco, maar nu Belkin. Ja. Dus... Uh, uh, uh, uh, uh... Een ploeg die we eigenlijk niet behandeld hebben... maar die zeker wel meerijdt uh, in het peloton... is Vakant Solij, En een van de renners die we wel genoemd hebben, is Wout Poels. Hij is terug in koers na een valpartij in de Tour van 2012... waarbij hij een zware blessure opliep. Ja, de jonge Limburger rijdt dit jaar weer uh, ze een zeer degelijke Tour. En dat... Uh leverde uiteindelijk een memorabel interview op... waar menig liefhebber bij volschoot. Norbert Poels, die was zelf ooit beroepsrenner... maar nu is hij vooral nog de supporter van zijn broer Wout. Hij is dan ook in Frankrijk op dit moment. Norbert, goedenacht. Goedenacht. Ja, toen jij je broer vorige week zo emotioneel ziet... nadat hij had aangevallen, wel weer was teruggepakt... maar eigenlijk zijn echte comeback had gemaakt. Wat dacht je toen? Nou ja, Het was wel een heel speciaal gevoel voor ons, uh, voor ons allen. we zo zoveel meegemaakt het afgelopen jaar. De val vorig jaar toer. Uh, toen werd er gezegd van ja, we weten niet of hij, uh, hoe hij terug gaat, zal gaan komen. En als hij dan uh, een jaar later, bijna op dezelfde dag, uh, zo'n mooie berg zet in de Pyreneeën uh, en dat resultaat had, kan neerzetten, dat zou geweldig voor, voor iedereen. Ja. Had je toen zelf ook Kippenveld toen je zag dat hij in de aanval ging? Ja, ik zat thuis voor de televisie ja, ik sprong tegen het plafond aan. en uh, Hij was helemaal geweldig. Ja, voor ons als wielervolgers en wielerliefhebbers dachten wij ook van ja, dan zou hij het nog echt kunnen. Maar wist jij al dat hij dit ook echt nog zou kunnen doen op dit niveau? Nou ja, denk, ik heb altijd wel het goede gevoel gehad dat hij dat zou kunnen. Uh, in het voorjaar heeft hij dat ook laten zien. In Terreno Adriatico reed hij heel goed. En ook enkele World waar hij echt van voor reed en met de beste mee omhoog. Uh, ja, nu ook in de Tour, de voorbereidingen waren goed. Dus het is lekker in zijn nou, wij dachten van, laten we toen maar beginnen en uh, we zien wel wat schipstrand. En uh, hopelijk kan hij een keertje bij de Eerste tien rijden en een mooie bergetappe. Nou, dat heeft hij laten zien. Maar hij heeft van ver moeten komen. Uh, het zijn zware, zware tijden geweest voor jullie de afgelopen, nou, de afgelopen maanden. Het afgelopen jaar kun je ons eens mee terugnemen naar wat er is gebeurd. Nou ja, vorig jaar uh, jullie uh, in de etappe naar, uh, naar, naar Mets ja, dat was een enorme valpartij. En ja, normaal een valpartij, die, die gebeurt in iedere etappe wedstrijd. In iedere etappe in de Tour de France valt wel iemand. En dat is vaak opstaan en weer verder fietsen. Alleen bij Wout was het toch wel wat anders. Uh, hij bleef even wat langer liggen dan de gemiddelde wielrenner. Um, hij stond nog op. Um, hij is een stukje verder gefietst. Op een gegeven moment werd hij in de zieke auto geplaatst. En um, daarna toen zat hij in de zieke en toen besefte hij eigenlijk van... Dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk de Parijs halen in de Tour de France. Want ja, dat is het ultieme toer voor iedere wielrenner die meedoet aan de Tour de France. Nou ja, weer uit een ziekenauto gestapt, uh, weer op de fiets. Nou ja, tien kilometer nog wat getrapt. Maar uh, uiteindelijk ging het niet meer. En uh, moest hij uiteindelijk toch uh, nooit gedwongen de, uh, de Tour staken. Uh, met als gevolg uh, een, gebroken, een gescheurde mild, uh, drie gebroken ribben, een klaplon. Mm. Ja, noem maar op. De, de, het was behoorlijk heftig. Wat dacht jij toen je, toen je dat zag gebeuren? Ja, op het begin heb je dat niet zo in de gaten. Weet je niet precies wat er aan de hand is. Uh, ik dacht in eerste instantie van, ja, dat zullen een paar gebroken ribben zijn. En dat valt nog mee. Dat is nog enigszins te overzien. Uh, maar ik, ik, ik heb meteen met mijn moeder samen de auto gepakt en we zijn naar Frankrijk gereden... Om, uh, om naar het ziekenhuis te gaan waar hij was opgenomen. En we wisten op dat moment eigenlijk nog niet uh, wat er precies aan de hand was. Dus het was voor ons ook een beetje spanning van, ja, we vertrokken in Maastricht uh, naar Nancy... want in dat ziekenhuis lag hij... En ja, wat we zouden aantreffen. En in de rit naar Nancy toe werden we eigenlijk net op de hoogte gehouden door, uh, door de proefleiding, door Daan Ruijks, proefmanager. Um, en die werd ja, ons op de hoogte van uh, de actuele stand van zaken van ja, wat, wat er uit onderzoeken naar voren kwam. Ja. En uh, ja, naarmate we verder bij Nancy kwamen, kregen we steeds meer berichten. Van, dan was er een, een gescheurde mail toen een klap kon, toen we drie gebroken hebben. En mijn moeder dacht ook in de auto van ja, wat, wat gaan we aantreffen? Dus dat was wel erg spannend. Ja, en wat, wat trof u daar uiteindelijk aan? Voor, eh, voor nou ja. bedoel, zijn mentale gesteldheid bedoel ik dan natuurlijk ook vooral, want had hij toen het idee van zijn carrière kan misschien wel over zijn? Nou, op dat moment ben je daar niet mee bezig. En, nee. ja, dan ben je toch echt zo verhakt en denk je van ja, ik hoop dat ik hier nog überhaupt bovenop kom ja, en wat, wat de schade is. En het fietsen de eerste paar dagen denk je daar eigenlijk helemaal niet, niet aan van ja, hoe of wat. Dat komt daarna pas. Ja, en maakt dat het dan uiteindelijk extra speciaal dat hij zich nu toch weer zo laat zien? Ja, dat, dat, dat, dat, dat geeft wel een extra dimensie inderdaad. En ook wat Wout de laatste jaren allemaal uh, heeft meegemaakt in de privé sfeer en ook met het, met het fietsen. Uh, dat, dat tezamen maakt het wel heel speciaal en ook wel erg mooi dat hij dat, dat weer terug is in de top. Nu hebben wij hem dan dat ene korte moment vooral gezien... in dat interview waarin hij volschoot. Uh, mm -hmm. Jij maakt hem in en om de wedstrijden volgens mij wat vaker mee. Is hij, is hij heel nog erg bezig ook met, met, met die val? Of is hij er gewoon nu echt vooral op een top professional daar? Nee, dat valt op zich wel mee dat hij daar gewoon mee bezig is. Hij is, uh, hij is uiteraard op een top professional. Uh, hij doet er alles voor voor zijn sport. En ook het afgelopen jaar om op dit niveau terug te, te komen... heeft hij echt alles voor gedaan om de, dat te kunnen bereiken... Um, aan die val denk je niet zo heel veel terug. Alleen op het moment dat je dan weer zo'n speciale uitslag hebt gereden... Ja, dan, dan krijg je toch wel even zo'n flashback van... Hm, dat is toch wel, uh, wel bijzonder wat ik hier even doe. en ja, Het was mooi en dan, dan zie je dat, dat het hem ook raakt. En waar hij normaal eigenlijk niet zo heel erg open over is. Ja en, en jij volgt jouw broer natuurlijk op de voet. Ben je zelf wel eens bang dat er, dat er nog een keer zoiets gebeurt? Nee, dat, dat, dat, nee eigenlijk niet. Het uh, is natuurlijk wel het risico van een wielersport, Het is best, best wel gevaarlijk. Ook vandaag als je kijkt in de etappe, uh, uh, wat komt er door, hoe die omlaag ging, uh, nam alle risico's en viel nog, uh, nam vroem bijna mee. Ja, Dan denk je van ja, moet dat nu allemaal? Maar ja, dat is ook topsport en topsport gaat altijd op het randje. Van, gaat het er net over of gaat het er net niet over? Ja, en dat is, ja, dat is inherent aan de sport en ja, dat moet je accepteren als, als je die keuze maakt om die, die sport te gaan bedrijven. Ja. En uh, nu straks uh, alleen nog winnen op Alpe du en dan uh, huilt heel Nederland denk ik van emotie met hem mee. Dat zou natuurlijk het hoogtepunt kunnen zijn. Ja, dat zou helemaal het ultieme zijn. Ik denk echt dat het dit jaar wellicht wel iets zo hoog gegrepen is, maar een mooie top 10 zou wel heel mooi zijn. Ja. Sta jij hem op te wachten trouwens op de top van Alpe du 6 deze week? Nee, dat gaat eigenlijk niet lukken omdat het toch wel wat te druk is op de ja. Album West om gewoon boven te komen. Ik zou er heel graag naartoe gaan. Um, alleen ja, we hebben met, met wat beperkingen van doen en uh, dat gaat eigenlijk net niet lukken. Maar we gaan wel zeker in etappen zelf net voor de Album West, uh, we gaan hem zeker aanmoedigen. Ja, nou, fantastisch. Uh, wensen me alle sterkte en succes, denk ik, namens uh, iedereen in Nederland. Norbert Poels, de broer van Wout, hartelijk dank. En veel plezier natuurlijk ook nog daar in, in Frankrijk tijdens de Tour de France. Graag gedaan en dankjewel. Fietsplaat met Gus Hooghaerts. Je siffle la bicyclette. Je siffle toujours. Ook al en Geert Chartroux zijn Nederlanders. En um, uh, als het om wielrennen gaat, dan heb je het ook gauw over kampioenen natuurlijk. Nou, Geert Chartroux is een wereldkampioen, kunstfluiten. fluiten. Dus uh, dan, uh, dan past dit al heel snel natuurlijk. Het is een, een uh, heel gezellig liedje met uh, fietspelletjes en uh, wat Franse teksten en geert natuurlijk die, die fluit. Uh, het, het, het doet heel zonnig aan, en heel, uh, het is op zich in een, een redelijk kalm tempo. Een beetje een etappe liedje, zou ik maar zeggen. Voor een rustige etappe om, of om een beetje in de stemming te komen. Even, even warm draaien en dan, uh, dan de vol in de sprint. la bicyclette. Tourmuziek is uitgekozen door Guus Hoogaard, Basilique La Bicyclette Okobar en Geert Chartouw was dit. En zometeen op Radio 1 gaan we het hebben over het verband. Want dat is er toch echt tussen literatuur en het wielrennen. Maar ondertussen zit mijn moeder nog steeds met allerlei vragen over dat wielrennen. Uh, ja, en wij zitten hier vannacht ook gewoon een beetje om de mensen die er iets minder van weten gewoon van antwoorden te voorzien. Dus uh, mijn moeder stelt weer een vraag aan onze studiogasten Leo Aquina. En Pieter van der Meer, komt ie. Hoe lang mogen ze doen over één etappe? Ja, leuke vraag. Um, dat hangt er een beetje vanaf in welke tijd de winnaar binnenkomt. Want um, dat hangt ook van de lengte van de etappe af. En het hangt er ook vanaf wat voor etappe het is. Maar um, de, de winnaar die komt op een gegeven moment binnen. Die rijdt een bepaalde tijd. En dan is er uh, voor alle andere renners die na hem binnenkomen... Is er een tijdslimiet. En dat is een, een percentage van de tijd van de winnaar. En afhankelijk van het type etappe uh, wordt dat percentage vastgesteld. Dat houdt in dat bij vlakke etappes is dat percentage van die tijd is, uh, krapper. Dan heb je minder, minder tijd om binnen te komen na de winnaar. En bij ber bergetappes is dat percentage groter. Het wil ook wel voorkomen dat hele grote groepen renners dat, uh, die tijdslimiet niet halen. En uh, dat er bijvoorbeeld honderd zijn die het niet halen. En dan kan het wel voorkomen dat, dat de, de uh, toerdirectie dan met de hand over het hart schrijft En uh, uh, een generaal pardon geeft voor die renners. En daar zijn wel mooie verhalen over te vertellen. Um, het, er is bijvoorbeeld een, een etappe in diezelfde tour waar we het nog net over hadden. Met die, al die overwinningen van Erik Dekker. Er zat Erik Dekker op een gegeven moment in de kopgroep voorop. En dat, die reden, en dat was een vlakke etappe als ik me niet vergis. Maar ik praat nu even uit mijn hoofd. Uh, en zij hadden op een gegeven moment meer dan 20 minuten voorsprong en toen dreigde het hele peloton en dat waren er uh, <lacht> zeg maar alle 180 anderen die dreigden buiten de tijdslimiet binnen te komen. Ik weet niet uiteindelijk. Ja, de aan de het CEO uh, was dat die, uh, die riff? Oh ja, nee, dat was, een nee, was, nee, was, was de andere. Nee, dat was de, uh, de met Erik Dekker. Dat hij die, die, die, die drie etappes won. Uiteindelijk zijn ze volgens mij wel binnen de tijd binnengekomen. Maar het, dan zit de Tour Direct natuurlijk met een probleem. Want dan gaan we de Tour verder rijden met 20, uh, 20 renners. En dat is een beetje raar. Dus dat, dat, daar wordt nog wel eens wat aan uh, aangesleuteld. Maar het, het is in principe is gewoon een, een percentage van de tijd. En afhankelijk van de zwaarte van de etappe, is het groter of kleiner percentage. Hoe lang de eerste erover doet, maakt niet uit. Wat doet hij er 14 uur over om. Uh... Om nee, ja, nee dat, dat, dat, dat uh, maakt inderdaad in principe niet uit volgens mij. Dat, dat, voor z'n zijn, zijn er geen regels Maar ja, ze willen allemaal als eerste bij de streek ja, dat, <laughs> dat helpt nog altijd <laughs> ja. zo snel mogelijk. Hè? Ja. Ja. Duidelijk, weer een vraag beantwoord. En heeft u nou ook een vraag en zit u te luisteren... dan kunt u die uh, twitteren naar @wnlnacht of u kunt even bellen naar 0800-1121. De hele nacht vertellen de wielerliefhebbers van Het Is Koers mooie verhalen over de koers. En uh, zo ook onze vaste wielerman Martijn Sargentini. Vanuit Frankrijk vertelt hij het verhaal van de broer van oud-profrenner Leo van Bon. Het Is Koers verteld. Van Bons voorspelling. Zomervakantie in Amsterdam-West. Dat betekent vroeg vanuit het werk naar huis. Vroeg naar de 40 graden Celsius van de pyrenee Atlantiek. Er staat nog één laatste klant voor mijn loket. Ik vraag hem, heeft u wel uw oude paspoort meegenomen? Dan peuter ik de pasfoto's uit het mapje. Op de Franse radio wordt ondertussen gewaarschuwd om vooral binnen te blijven... of toch in elk geval de schaduw op te zoeken. En die waarschuwing zal de renners niet bereiken. Zij rijden vandaag een lange etappe. De finish wordt verwacht tegen vijven. Ik zal er niet veel aan missen als ik pas om een uur of vier inschakel. Van Bonn, lees ik in het paspoort. De geldigheidsdatum is bijna verstreken. Ik kijk naar de pasfoto. Ik kijk naar wat onmiskenbaar een Van Bon moet zijn. Wat denk je van de etappen straks? Vraag ik hem. In zijn korte antwoord zit nauwelijks twijfel. Ik geef hem zijn afhaalbewijs en wens hem heel veel plezier met het kijken naar de etappen. Mijn loket gaat dicht en thuis gaat de tv aan. Een groep aanvallers zit vooruit, een erg jonge Jens Voogd op kop en Leon van Bom. Ze verbruiken samen minstens 200 bidons tijdens hun 200 km naar Po... en leggen in het derde uurskoers slechts 30 km af, een laag gemiddelde voor de Tour. De flessen water die het publiek uitreikt gaan van hand tot hand in de kopgroep. Goede samenwerking. Op 15 km van de meet versnelt de Italiaan Lelli... En dan blijft er van de kopgroep niet veel meer over. De voogd kan nog mee. Leon van Bon ook. Hij zit nog prachtig op zijn fiets. Draait de kleinste versnelling van de drie. Klaar voor een pokerspel dat meer dan 10 kilometer zal gaan duren. Om en om wordt gedemarreerd. En van Bon blijft kalm. Hij zet zijn schoentjes nog wat vaster. Dan, vlak voor de laatste kilometer, houden de drie het tempo in. Ze staan bijna stil. Surplace in pol. Op deze snikhete dag blijft Van Bon verbazingwekkend koel. Vlak voor de laatste kilometer pakt hij zijn bidon en neemt nog een slokje voor dat hij voogd en Lally in de sprint verslaat. Zo goed was hij, zo gemotiveerd ook. Hij wist het van tevoren al, hij had het zijn broer gisteravond nog verteld. En die wist het dus nu ook, die middag aan het loket. Van Bon wint vandaag. U hoorde een column van Martijn Sargentie. En we gaan het hebben over wielrennen en literatuur. Er ligt hier al een hele stapel boeken op tafel. Um, die heeft Pieter van der Meer uh, meegenomen hier naar de studio. Um, waarom is dat zo'n goede combinatie, wielrennen en literatuur? Nou, we hadden het er net al eventjes over. Ik heb even snel een stukje tekst uh, erbij gezocht... dat ik ooit geschreven heb, waarin uh, de, de koppeling tussen... Wielrennen en de wereldliteratuur wordt gemaakt. Dus als ik dat even voorlees. dan kunnen we daarna. kan ik daarna uitleggen. waarom ik dat zo zie. Het uh, gaat over de Tour van 1998. Um, en nou, ik ga het gewoon voorlezen. Het gaat over Jan Ulrich. Een grote favoriet van mij. Uh, Jan Ulrich won de Tour de Frans. in 1997. Hij ontroonde Bjarne Ries. Tussenpaus na het tijdperk. Miguel Indurain. De jonge Duitser was van een andere orde. Een nieuwe Indurain, maar dan beter. Ik had dan ook direct een hekel aan hem. Hij zou de Tour niet vijf, maar misschien wel zes of zeven keer winnen. Zoveel was wel zeker. Maar in 1998 liet Ulrich zijn ware gezicht zien. En vanaf dat moment was ik fan. Het was de Tour d'Opage. En daar is al veel over gezegd en gezwegen. Politieinvallen, arrestaties, auto's vol, EPO. Maar in de Tour van 1998 werd ook gefietst. En hoe? De vijftiende etappe over de Col, de, Col de la Croix de Fer. De Col du Telegraaf, de Col du Galibier, met finish op de Le Deux-Alpes... leverde een apocalyptische strijd op. Het was de eerste keer dat Jan Ulrich de Tour verloor. En hij zou de Tour niet vijf of zes, maar hij zou hem wel zeven keer verliezen. Tolstoy begon Anna Karenina met een van de beroemdste openingszinnen... in de wereldliteratuur. Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Maar ongeluk wordt door allen op eigen wijze gedragen. En ik denk aan Jan Ulrich. Alle winnaars lijken op elkaar. Maar verlies... Wordt door Allen op eigen wijze gedragen. Terug naar Deux-Alpes 1998. Een ontketende Marco Pantani valt aan op de flanken van de Galibier en poetst zijn achterstand van drie minuten op de gele trui in rap, temp tramp rap tempo weg. Bobby Julich vecht erachter, om de toer, uh, vecht erachter mee om de toerzegen en Michael Bogert hangt bij de Amerikanen aan het elastiek. Ver in het achterland heeft Ulrich het koud. Als een geel hoopje ellende wordt hij door de oude Ries naar de finish gesleept... en de kruisweg duurt lang. Weinigen droegen hun verlies mooier dan Jan ulrich en nooit deed hij dat mooier dan zijn eerste keer. Dit was uh, mijn tekst. Uh, ik haal er Tolstoy bij. en uh, nou ja, Eigenlijk denk ik dat het min meer wel voor zich spreekt. Het, in wielrennen heb je 200 mannen aan de streep en er wint er eentje. En iedereen kijkt dat dan die man die met zijn handen over de, over de, omhoog over de streep komt... Maar er zijn 199 verliezers, die hebben allemaal hun eigen verhaal. En dat maakt wielrennen zo mooi. En uh, ja, daarom, en Tos, hoor, die, die schreef daarom niet voor niks. Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, maar wordt worden allemaal op, op eigen wijze gedragen. Nou ja, dat geldt dus voor winnaars en verliezers in het wielrennen. Maar wat is dan mooier? Een verliezer die uiteindelijk toch wint? Of een verliezer die maar blijft verliezen en eigenlijk altijd verliest? Die hebben allebei hun eigen mooie verhaal, <laughs> denk ik. Maar ja, echt het. Tragiek is natuurlijk uh, uiteindelijk nog mooier... als uh, het huh? een heel mooi levensverhaal... Zelf. Uh, ja, we hebben op, uh, op het is koers een rubriek uh, die door uh, Frank Heijnen wordt gevuld. Uh, Vergeten wielrenners. En daar, ja, goed, uh, Frank Heijnen heeft er een neusje voor... om uh, ja. echt de, de tragische van de tragische verhalen uh, <lacht> te weten te vinden. En uh, ja, dat, de, de, dat zijn de mooie verhalen eigenlijk, ja. Als je bij wielrennen en literatuur denkt... dan denk ik vooral omdat ik me voor mijn boekenlijst gelezen heb. Tim Krabé, de renner. Tim Krabbé leest hier een klein stukje... eigenlijk het begin van zijn boek voor. Merues Lozère, 26 juni 1977. Warm, bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto... en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me. Dat is de, de, de meest typerende zin uit een wielenboek misschien wel. Het is, uh, ja, het is wel een van de, van de zinnen die, uh, die, die mij in ieder geval altijd is bijgebleven. Uh, zoals trouwens zo wel meer zinnen uit de renner. Uh, ja, het is een van de mooiste zinnen uit de, uit de, de Nederlandse wieler. Uh, misschien moet je wieler gewoon tussen haakjes zetten of kan je het gewoon weghalen. Uh, uit de Nederlandse literatuur. <lacht> We gaan gewoon overdrijven, het is midden in de nacht. Um, maar ik vind, het, ik vind het een geweldige zin. En, en uh, toevallig, uh, niet geheel toevallig. Um, het boekenprogramma van uh, Abdelkader Benali, daar kwam uh, de renner van Tim Krabbé ook in voor en toen legde Tim Krabbé uit dat hij die zin, die specifieke zin dat hij daar uh, verschillende malen aan geschaafd heeft en uh, er kwamen geloof ik vijf versies van die zin voorbij uh, en die, die werkte toen naar een perfectie en het grappige is, het is een heel kort zinnetje eigenlijk en uh, het is precies raak, maar het is ook pas precies raak nadat hij er hard aan gewerkt had en dat vind ik ook alweer een mooi verhaal Kun je uh, daarin herkennen, in dat zinnetje? Um, ja, nou ja, voor een gedeelte wel. Kijk, ik ben geen echte wielrenner, maar ik zit ook wel regelmatig op een racefiets. En dat, is, en dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar het is, het is een zinnetje dat misschien ook nog wel... Um, in dit geval is wielrennen het onderwerp. Hij uh, heeft het over wielrennen en hij kijkt om zich heen. En er zijn mensen die niks begrijpen van zijn wereld. Maar dat kun je natuurlijk projecteren op een heleboel andere bezigheden en activiteiten ook. Um, uh, iemand die, die aan het voetballen is en er staan mensen langs de kant te kijken die er niks van snappen. Is, dat, is, dat kan hetzelfde verhaal zijn. Maar het, kan, het hoeft niet voor sport te gelden. Het kan ook voor iemand zijn die, die uh, muziek maakt en uh, er staan mensen te kijken begrijpen niks van die muziek. Hè? Het is een beetje, het, het is een algemene. Beeld en dat maakt een misschien zin het. Misschien ook misschien wel zo de, mooi. De, de, ja, het wordt uh, wielrennen wordt ook wel eens een soort uh, religie genoemd. En dat is ook wel een beetje wat die ja. zin eigenlijk ook aangeeft. Uh, en dat de, toch iets is van ja, je, je, je moet erin geloven en uh, dan hoor je erbij. Uh, los van, uh, van alle verhalen gewoon voor de luisteraar. Uh, één, twee, misschien drie titels die jullie zo uit je hoofd zeggen. Die moeten mensen lezen als ze uh, wie. Uh, nou, al echt over heel erg vroeger historie. Uh, dat is uh, De Vliegende Neger. En de kleine koningin, ik pak hem er even bij. Het is van Jan Boesman. Uh -huh. uh, dat gaat over uh, Major Taylor en het begin van de Tour de France. Uh, ja, Major Taylor was uh, een, uh, een sprinter. Uh, en die leefde, het was voor 1900 dat hij zeg maar zijn, zijn glorietijd uh, had. of Eigenlijk na 1900 dat hij, uh, dat hij echt uh, uh, goed ging rijden. En ja, het bijzondere aan hem was dat hij, uh, ja, het was dus een, uh, een donkere wielrenner. En dat was voor die tijd, zeker in. in in, uh, in Frankrijk, in Parijs, uh, waar zat, uh, ja, dat was een soort attractie bijna. Je mag nog één andere uh, aan. Ja, nog één andere? Dat dus is een moeilijke ik... keuze. Ja. Uh, mag, ik, mag ik er eentje roepen? Ja, ja doe jij dat maar. Van uh, straatjongen tot ridder. en Dat is een, een biografie die Peter Auwekerk heeft geschreven ja. over Rini Wachtmans. Dat is Zeker. een geweldig boek. Ja, want omdat het een prachtverhaal is. Omdat Rini Wachtmans een, een, een prachtfiguur is om een biografie, een biografie over te schrijven. Omdat Peter Auerkerk dat echt op een hele goede manier heeft gedaan. Oké. Okay. Uh, nee, we gaan ze allemaal natuurlijk bestellen, kopen. Dank je wel voor de tips. Zometeen uh, vertellen jullie meer over... Uh, Leo, kom jij terug met een, uh, met een historisch wielerverhaal. We gaan eerst naar muziek van Guus Hoogaerts. Fietsplaat met Guus Hoogaerts. Die Sugar van Paris van San Verino, gitarist... Uh, uh, Stefan Sanseverino, een beetje, een beetje heel erg geïnspireerd door uh, Django Reinhardt. Dat hoor je ook wel nou, als het nummer een beetje op, op gang komt. Um, tien dagen voor Parijs. Uh, het nummer gaat over een wielrenner die er op een gegeven moment helemaal doorheen zit. Begint te hallucineren. En uh, dan, uh, dan krijg ik ook een break in het nummer. Het is wel, denk ik wel een van de aller aller, aller beste nummers over wielrennen. En dat de Frans ooit geschreven. Dus die moeten er dan zeker bij. Waarom is die de beste dan? Uh, omdat, het, omdat het een hele mooie tekst is. Omdat het volgens mij heel, heel, heel erg uh, herkenbaar is voor, uh, voor wierrenners. Niet noodzakelijkerwijs voor mensen die in de Tour de France mee fietsen... maar voor wierrenners in het algemeen. Een soort uh, ja, uh, merkwaardig gevoel wat je kan krijgen als je, als je te weinig eet... of uh, misschien de verkeerde middelen gebruikt. Um. En denk ik denk dat gevoel van was ik maar thuis, was ik helemaal nooit aan begonnen. Dat moeten altijd hebben, alle wielrenners hebben dat. Uh, die, die kennen dat, dus vandaar. La chute de la veille me brûle des épaules aux orteils. J'ai glissé tout seul sur des bandes blanches à Marseille. Mm. Je ne suis qu'un pansement pedalant. Derrière les autres et grimaçant Loin du peloton, loin au classement Plus que dix jours avant Paris Encore dix nuits et c'est les champs Respirer me fait souffrir S'alimenter, vivre et courir Fantôme vide et rincé J'attends le Meilleur grimpeur, je vais mourir avant cinq heures plus que dix jours avant Paris Encore dix nuits et c'est les champs. Il faut monter, garder la cadence, ressasser une vieille romance qui fait J'ai les jambes en bois, finir bordel Dans le noir, dans le tunnel Plus que dix jours avant Paris Encore dix nuits, c'est les champs Il pleut des cordes, j'ai perdu mon impère. Je vois Edi Merckx et ma mère Je pleure et pose un pied à terre Sans kilos, je perds mes moyens et mes boyaux j'ai la boîte sur balai dans le dos pendant cette année. Me file du sucre et me console Sa femme sourit, elle est jolie et Il me dit remonte, t'arrêtes pas là Pas de commissaire, pas de caméra Une longue poussette et puis voilà Un petit effort et c'est Paris avant Paris van San Severino. Het is vijf minuten voor vier. Um, u luistert naar WNL's Wielernacht. En uh, u kunt meetwitteren via de hashtag WNLnacht. En heeft u nou een vraag voor onze deskundige panel hier in de studio van het is koers.nl, dan kunt u bellen naar 0800-1121. Het is koers verteld. Ja, we sluiten het uur altijd af met een fantastisch verhaal. Nu over een man die rechtdoor ging waar hij eigenlijk naar links moest volgens mij. Of naar rechts, of naar weten. <laughs> Maar uh, ja, Wim van Est, omdat het uh, uh, op de dag af... dan moeten we even gaan rekenen vanaf 1951, hoeveel jaar is dat geleden? Uh, het is in ieder geval op de dag af. 62 dus, uh, jaar. jaar, geleden. jaar. Twee, op de dag af 62 jaar geleden, Wim van Est. Daar lag hij weer. Dit verhaal is niet uh, van onszelf. Dit verhaal komt uh, uit een boekje van Mars Meester, maar het is wel erg mooi. Daar lag hij weer. Precies elf jaar geleden overleed Wim van Est... Zijn val in dat 70 meter diepe ravijn mag dan historisch zijn. Renners uit zijn tijd hebben het veel meer over het feit dat de Brabander absoluut niet kon sturen. En eigenlijk elke dag wel ergens op zijn gezicht eindigde. In het midden van de jaren 50, zo gaat het verhaal, is Van Est in elke etappe van de Giro tenminste één keer gevallen. En niemand in het peloton keek daarvan op. Willem, die altijd met de handjes bovenop zijn stuur reed en dus te laat was om te remmen, had een uiterst opgewekt gemoed. En daar werd in het peloton nog wel eens een loopje meegenomen. Het was van hem bekend dat hij tegenover Nederlandse wielerliefhebbers... een heerlijke openhartigheid toonde. Zo zwaarde hij naar iedere Nederlandse passant... en menigmaal wisten andere renners hem te verschalken. Dan riep men achter hem in het peloton zijn naam. De Wimmer ging rechtop zitten, keek en zwaarde uit vriendelijkheid. Pats, daar lag hij weer. Wim van Est. Hij lag nogal <lacht> vaak op zijn... Uh... Ja, op zijn gezicht. Hij is er wel legendarisch mee geworden, uiteindelijk. Nou ja, of dat is natuurlijk. Geval... Ja, we kennen natuurlijk allemaal. Tenminste, we kennen natuurlijk allemaal de spreuk, zeg ik dan. Dat moet ik mijn kinderen waarschijnlijk ook gaan leren. tegen de tijd dat, ze, dat zij naar wielrennen gaan kijken. Um, 70 meter viel hij diep. Zijn hart stond stil. Zijn Pontiac liep. En dat is, denk ik. Uh, <laughs> De beste copywriter aller alle tijden die dat verzonnen heeft. En uh, ja, het, het is een legendarisch verhaal. En het was natuurlijk ook op dat moment de eerste Nederlandse gele truidrager die dat Ravijn inlazerde. Dus ja, het, uh, een grote plaats in de Nederlandse wielergeschiedenis. Het was trouwens. Want dit is natuurlijk, we doen er nu heel erg lullig over hem. Het was ook wel echt een hele goede wielrenner hoor. We, we hebben nog wat tijd over en dus kunnen we de vragen die zijn binnengekomen nog even beantwoorden. We hebben Thijs Kroeze. die vraagt wat jullie favoriete renner is eerst. Die nu, nu in het peloton rijdt volgens mij. Die nu in het peloton ja. rijdt of aller tijden? Nee, nu. Nu? Goeie vraag. Ik denk dat dat bij mij uh, Philippe Gilbert is eigenlijk. En dat komt omdat, uh, omdat ik vorig jaar tijdens de Olympische Spelen... daar werkte ik als judo-verslaggever een paar keer... en toen uh, was Philippe Gilbert eigenlijk niet zo goed. En toen heb ik hem een paar keer gesproken. En dat was gewoon een ontzettend aardige kerel... Uh, die op dat moment ook uh, duidelijk maakte dat hij, wel, dat hij uh, het wereldkampioenschap als, uh, als doel had. Ja. En uh, dat maakte hij helemaal waar. En toen sprak ik hem daar weer. En toen heb ik hem daar ook hartelijk mee gefeliciteerd. Want hij heeft gewoon een heel, ja, klasse. Mooie man, mooie renner. En voor jou? Uh, ja, dan denk ik denk toch Laudersendam. Dat, okay. uh, ja, is gewoon, uh, die jongen heeft zo'n... Uh, ja, zo cool blijft hij altijd. en uh, Ja, het is echt een uh, hele aardige gast ook. En uh, Timo uit Den Haag nog even kort wil weten of er ook um, uh, uh, uh, renners bang zijn voor journalisten. Nou, ik heb het nog nooit uh, gezien dat renners bang zijn voor journalisten. Hij uh, was zelf vooral bang van uh, Jeroen Wielaert, zei Die man die in België. Daar team. zou je je iets bij kunnen voorstellen. <laughs> maar, maar voor goed, de wielrenners goed, is er niks bekend. Nee, maar ik, je kan wel... Er zijn waarschijnlijk wel journalisten bang voor wielrenners. Uh, ik, heb, ik zag laatst een, een documentaire over doping in het wielrennen... Het met Guus van wachten, Holland. Ja, okay. Helaas. Gaan we, gaan we nu niet vertellen. We zijn weer aan het Komt. eind van een uur gelopen. Ja. Komt ongetwijfeld ja. nog uh, voorbij. Want we hebben nog twee uur lang wielernacht. Maar uh, ja, we moeten eruit. De NOS is uh, aan de beurt namelijk. Tot zo. Nl's Wielernacht.